Keesgeroopt met het NOS-journaal. In Tunesië is voor het hele land de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Tunis is een avondklok ingesteld. Aanleiding is de aanslag in Tunis op een busje met leden van de presidentiële garde. Er zijn daarbij zeker twaalf mensen omgekomen. De autoriteiten kunnen nog niet zeggen of een bom tot ontploffing is gebracht... of dat er een explosief op het busje is afgevuurd. Tunesië heeft het afgelopen jaar te maken gehad met twee zware aanslagen opgeëist door IS. In de Noord-Franse stad Roubaix zijn gewonden gevallen bij een gijzeling, meldde Franse media. Ooggetuigen zeggen dat gewapende mannen mensen gegijzeld houden in een woning. Er zijn schoten gehoord. Wat eraan vooraf ging is nog onduidelijk. Volgens de gemeente Roubaix volgde de gijzeling op een mislukte poging tot overval. Een televisiezender meldt dat de schutters in actie kwamen nadat ze waren aangehouden bij een verkeerscontrole. Er is tot dusver geen aanwijzing dat de gijzeling in verband staat met de nasleep van de aanslagen in Parijs. Roubaix ligt niet ver van België, daar is de politie al anderhalve week bezig... met een klopjacht op medeplichtigen van de aanslagen van 13 november. Autofabrikanten halen veel informatie uit personenauto's... zonder dat de bezitter het weet, zegt de ANWB. Volgens de organisatie versturen steeds meer auto's data naar de fabrikant. Belangenclubs waarschuwen voor schending van de privacy. Veel duurdere modellen hebben al een systeem aan boord... dat een seintje geeft wanneer een onderdeel moet worden vervangen... Ook kan het contact maken met hulpdiensten bij een ongeval. Zo'n systeem wordt in 2017 verplicht. Het systeem houdt ook het dreiggedrag bij van een bestuurder. De ANWB vindt dat hij moet kunnen kiezen of hij die informatie wil delen met zijn dealer. Het weer vanuit het noordwesten buien. Minimumtemperaturen vannacht 3 tot 7 graden. Ook morgen buien, met name in de kustprovincies. Tegen de avond wordt het op veel plaatsen droger. Het wordt 6 tot 10 graden.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 Ja, welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is David Habig en we zijn begonnen met Gary Allen, Feet the Fire. Lekker uptempo. En we gaan ook door met uh, uptempo dit uh, tweede uur. We gaan eventjes door met, Lenny White Pella Danielson. met Etta, uh, Etta James, Stormy Weather. Natuurlijk uh, naar aanleiding van uh, het storm, uh, stormige weer van uh, afgelopen week. Dat was het erg, Jezus, alles stond te trillen bij ons. Sorry, um... weatherless. Dus. Don't know why There's no sun up in the sky Stormy weather Since my man and I ate together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 helemaal wat uh, zou moeten zijn. Uh, het volgende is weer van uh, het album met de klassieke Fusus. Wolfgang Amadeus Mozart met uh, Guantanamo Ritmo. Sombra de Grick y ayude, a aquel que hube que espera en casa, tenga su nana de la cebolla, Bella mariposa, y aún se consuela, conocer ella, la que rebusca en el basural. escucha la De grieven van de los dingen, la vida fue un ensayo hasta ahora, grieven las de verloren dingen, de grieven van de verloren dingen. De grieven van de verloren dingen, de grieven van de verloren De tu alegría La tristezas es compartida. Se vuelve rabia que cambia vidas. Limpieando la mugre de otros, respira el polvo de ropa ajena, bebe la pena en el fregadero. Equilibrista de fin. Al riesgo para los muchachos, todos los bajos del pantalón Y estas navidades no habrá regalos Tu barato y algo de sidra si se da bien de invierno sin radiador con la pensión que tiene el abuelo romantino sin romantia si lo desahucia al banco este lunes quien hará hombre con tus cimientos y al banco de alimentos vas con corbata sobre tu espalda el planeta entero se sustentará y su salaria rito de los cansados la vida fue un ensayo hasta ahora sana la salta las horas la tarde de caronpaite se vuelve a quien cambia de era se lagan baya con el grito de los cansados la vida fue un ensayo hasta hoy.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 saber son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel.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 Belle Torme, Come Home Baby.